Over het algemeen staan mannen en laagopgeleiden minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen en hoogopgeleiden. Een bijeenkomst van de EU en Turkije in Bulgarije heeft geen resultaat opgeleverd. De EU eist onder meer dat Turkije meer werk maakt van het respecteren van de mensenrechten. Ook is de kritiek op de arrestatie van EU-burgers in Turkije, op de Turkse blokkade van gasboringen op Cyprus en op de militaire actie tegen Koerden in Syrië. Volgens de Turkse president Erdogan is Turkije een democratische rechtsstaat... die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. En ook zei hij dat Turkije blijft streven naar een volwaardig lidmaatschap van de EU. In de afgelopen tijd zei Erdogan juist dat dat geen prioriteit had. De Amsterdamse crimineel die was opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op heineken Cor van Hout... is weer vrijgelaten, meldt zijn advocaat. Sjaak B. werd twee weken geleden opgepakt nadat Astrid Holleder onder Ede had verklaard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 Ja, goedendag en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar uw verhalen, herinneringen en belevenissen. U kunt ons bellen om te reageren op het onderwerp in deze uitzending op het nummer 0800-1121. De komende uren horen we uw verhalen graag. Bent u al van Facebook af? Dat medium krijgt de laatste tijd veel kritiek omdat ze niet goed zouden omgaan met uw gebruiksgegevens. Dat leverde een wereldwijde actie op. Delete your Facebook. Straks na half vier gaan we het over privacy op internet hebben. Dus mocht u een enorme Facebook hater of liefhebber zijn, dan kunt u na half vier bellen. Tot die tijd gaan we het hebben over baby's en de kinderopvang. Want ja, tegenwoordig zijn we geëmancipeerd in Nederland. Mannen en vrouwen werken allebei. Maar wat moet er dan als er kinderen komen? Dan wordt het ineens voor heel veel ouderen ingewikkeld om de kleintjes los te laten. En dit zorgt voor uh, heel wat kop- en nachtzorgen. Wat is nou de beste keuze? Je kind naar de opvang brengen, naar een gastouder brengen of toch liever thuis houden? En op welke leeftijd dan? En hoeveel uur per week? Per 1 januari is het aantal medewerkers per kind van 1 op 4 naar 1 op 3 gegaan en moet ieder kind een pedagogische mentor toegewezen krijgen. En hierdoor komt er nog meer druk op het personeel te liggen. En dat heeft een, een grote impact op onze medewerkers. Ik ga het daar zo meteen over hebben met Gjalt Jellesma. Hij is de di uh, directeur van Belangenvereniging voor Ouders van Kinderen in de Kinderopvang Boink. Ook praat ik met Maaike Diestelhof. Zij is zijn moeder, momenteel werkzaam als teamleider bij gastouderbureau 4Kids. En uh, is in het verleden gastouder geweest. En ik praat ook met Ruben Fukink. Hij is hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Dat allemaal zo meteen. De stemtijd het van Squeeze... We gaan het in deze uitzending hebben over de kinderopvang. U kunt meepraten, 0800-1121. Als u uh, ons wilt vertellen wat u uh, in der tijd met uw kinderen heeft gedaan... heeft u ze naar de opvang gebracht of uh, bent u er speciaal voor thuis gebleven... het kan uh, allemaal, 0800-1121. Ik heb uh, mijn gasten net al uh, geïntroduceerd. Ik heb een uh, volle studio met drie mensen die uh, uh, komen praten over dit onderwerp. Uh, Gialt Jellesma, directeur van Belangenvereniging Boink. Uh, Maaike Diestelhoff, uh, uh, teamleider bij Gastouderbureau voor kids en Ruben Föckingk, bijzonder hoogleraar kinderopvang... aan de Universiteit van Amsterdam. Um, wat ik me vooral afvroeg, hebben jullie zelf ook kinderen uh, gehaald? Ja, uh, even een kleine correctie. Ik ben de voorzitter van Boink. Uh, o, de voorzitter. Heeft, Boink heeft geen directeur. Ah, oké. Okay. Uh, ja, ik heb kinderen. Die hebben ook op de kinderopvang gezeten. Oké, okay, en uh, uh, Maaike, hoe zit dat met jou? Ja, ik ben moeder van uh, twee meiden. Een van drie en een van zeven. En zijn die uh, in, de, in het verleden naar de opvang gegaan of niet? Uh, ja, ik heb mijn beide kinderen op dit moment bij een gastouder... Oké, okay. en uh, uh, Ruben Fukinke, hoe zit dat uh, voor jou? Ik heb twee kinderen, van 16 en van 13... Oh, die zitten vast niet meer op de opvang. Nee, maar ze zaten er wel. Ze leven nog hoor. Het gaat goed met ze. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk, hoe dat uh, bij jullie uh, zelf zat. Um, er is wel te doen over die kinderopvang. Een heleboel. Uh, ik heb soms het gevoel van 18 miljoen uh, inwoners in Nederland, 18 miljoen meningen. Heel veel mensen die hebben er uh, een uh, gevoel bij. Waar liggen ouders nou vooral van wakker? Uh, wat, wat horen jullie, uh, Ruben? Ik denk dat ze uh, uh, wakker liggen van hun eigen gevoel. En bij die 18 miljoen kinderen zitten misschien ook een. Nou, 1 miljoen uh, hele jonge kinderen. En ik denk, als we daarnaar kijken... dan gaat het eigenlijk heel goed met, uh, met een heleboel kinderen... In de, in de Nederlandse kinderopvang. En dat is ook wat we zien en wat we horen. Maar als ouder breng je je kind, je draait je om... en dat is dan net dat stukje dat je niet ziet. Mm -hmm. Nou, dan kun, je heel, uh, dan kun je je zorgen maken. Waar zitten die zorgen dan in? Uh, het is eigenlijk heel logisch. Je bent ouder, vaak voor het eerst. Uh, je hebt een heel jong kind. En dat breng je al zo rond... Nou, drie maanden, naar een kinderdagverblijf, naar een gastouder. afijn, nou, je zoekt een oplossing. Mm -hmm. En dat is een nieuwe rol, dat is een uh, nieuw kind. Dat heb je niet kunnen oefenen. En dat maak je dan voor het eerst mee. Dus het is heel logisch dat je daar gevoelens bij hebt. Ja, misschien zelfs wel angst. Angst, ja. Dat klinkt dan weer zo extreem. Nou, dat kan, dat kan. Eh, uh, um. Goed, het is, het is nu volgens mij s'nachts. We horen zometeen nog wel wie er echt wakker van ligt. <lacht> ja, dat is waar. Uh, maar ik kan me voorstellen dat elke ouder... zal er toch eventjes uh, uh, zeker over nadenken. Zeker. Ja, Giel uh, uh, Herkenbaar deze angst bij de, de, de mensen die jij representeert uh, vanuit Boink? Nou ja, kijk, je kan het gebruik van kinderopvang zien... Uh, dat de meeste ouders... Uh, toch eigenlijk vinden dat hun kind naar de kinderopvang gaat... Ja. Zeg, met een heel gerust gevoel op het moment dat het twee is. Het is eigenlijk een minderheid. Je ziet eigenlijk het gebruik van kinderopvangen. Er zijn betrekkelijk klein percentage nuljarigen, jarig iets meer... en dan bij twee- en driejarigen, dan wordt het opeens gaat het om, heel, om eigenlijk een overgrote meerderheid van de kinderen. Uh, dat is een keus die ouders maken... Um, het is natuurlijk ook best ingewikkeld. Nederland is ook een buitenbeentje. He. Heel veel landen om ons heen hebben een veel langer ouderschapsverlof. Um, en ik denk dat het ook vooral of het, uh, belangrijk is of het een eerste kind is. He. Op het moment dat je een ervaring hebt met een gastouder... omdat je kind er al gezeten hebt of met de kinderopvang... Ja, dan breng je vaak met veel meer vertrouwen natuurlijk je volgende kind ernaartoe... Uh, dan de eerste keer. Maar uh, ik denk dat veel Nederlandse ouders toch altijd... in eerste instantie met een licht schuldgevoel... dat omdraaien waar Ruben het over heeft... Uh, ja, dat, dat zit wel in hun achterhoofd. Ja, dat, is dat schuldgevoel inderdaad? Ja, ik denk dat uh, dat komt een beetje door de cultuur. Hè. Uh, het is heel grappig als je bijvoorbeeld experts ziet in Nederland... die hebben geen enkele twijfel over het feit... dat je kinderen bijvoorbeeld ook vijf dagen per week naar de kinderopvang gaat, uh, kan brengen. Nou, dus in Nederland is dat echt een uitzondering... Uh, de meeste kinderen in Nederland gaan eigenlijk naar de kinderopvang zelf. Uh, hooguit uh, twee dagen. Dat loopt weer een klein beetje op. Maar het is nog steeds niet op het niveau voor de crisis. Uh, dus met andere woorden gaan wel meer kinderen naar de kinderopvang. Maar gemiddeld gaan ze nog steeds korter dan vijf jaar geleden. Dat is toch heel opmerkelijk. Maar de, je, je zegt crisis. Is dat dan een economische keuze? Ja, dat was een economische crisis. Waarbij bovendien echt een ongehoorde bezuiniging op de kinderopvang plaatsvond. Waardoor het voor ouders echt uh, een aantal jaren veel duurder was. Dat is nu weer hersteld. Maar ik denk dat veel ouders nog wel in een achterhoofd hebben zitten van... zo betrouwbaar was die overheid niet waar het ging om de financiering van kinderopvang. En dat is natuurlijk eigenlijk voor iets wat zo ontzettend belangrijk voor ouders is... en wat er eigenlijk altijd moet zijn, is dat natuurlijk niet goed. Hè? Dat, dat daar uh, geen volledig vertrouwen is, maar dat heeft die overheid zelf al een klein beetje bewerkstelligd. Ja, dus de, de angst die mensen hebben, is die wel een beetje terecht te noemen ook? Ja, ik vind, angst vind ik een beetje een groot woord. Eh, eh, terughoudendheid. Alles, eh, ja, terughoudendheid. Het heeft een beetje met de Nederlandse mentaliteit te maken. Ik vind het ook een beetje een dubbele, een dubbele houding. Eh, eh, veel mensen die gebruik maken van kinderopvang... kennen ook mensen die gebruik maken van kinderopvang. Maar het is natuurlijk wel zo eh, dat er soms op verjaardagen in Nederland... nog steeds op een wat vreemde manier wordt gesproken over het feit dat je werkt en dat je tegelijkertijd uh, je kind naar de kinderopvang brengt. En wat er vooral ook heel vreemd in is... dat dat nog altijd uh, richting moeders gaat. En wat me ook altijd verbaast, is dat moeders onderling elkaar daar de maat een beetje nemen. Dat vind ik altijd een beetje gek, eigenlijk. Ik zag Maaike knikken net. Dit, is, uh, dit, dit herken jij ook? Nou, die, die angst bij, uh, bij ouders, moeders, die herken ik wel. Als ik dan uh, vrouwen om me heen uh, spreek, dan zeggen ze ook wel letterlijk... nou, daar heb ik wel even buikpijn van gehad dat er een, uh, een kindje... met name het eerste kindje inderdaad naar de opvang of een gastouder gaat. En um, Gialt had het net over vertrouwen in de overheid. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat er een vertrouwen is... in de persoon die de opvang overneemt, mm -hmm. de pedagogisch medewerker... dan wel de gastouder. Die vertrouwensband is onwijs belangrijk uh, voor de ouder... om daar het kindje achter te laten... Een kindje kan nog niet praten, die gaat jou niet vertellen na een dag uh, hoe de dag geweest is. Je bent volledig afhankelijk van de informatie die jij dus krijgt van, uh, uh, nou, van de uh, gastouder uh -huh. of de uh, pedagogisch medewerker. Ja, dat is spannend. Ja, ja, pijn in je buik, dat is wel heel extreem. Nou, ik weet niet of dat extreem is. Ik denk dat elke ouder die nou, of nu luistert of dit later hoort... dat, ja, dat wel ergens dat herkent. herkent. Ik bedoel, ja? dat is gewoon opvoeden. En uh, er is niks wat zo dichtbij staat als je eigen kind. En uh, dat is het meest belangrijke. Ja, en daar opvoeden, dat is uh, tevens zorgen. Dus dat hoort erbij, hoor. Ja. ja, je kind loslaten, dat hoort nou eenmaal... dat hoort een beetje ja, pijn te Absoluut, ja. Denk het wel. Ja, Ruben, ben eens? Nou, dan is dit dus de eerste stap waarbij je je kind loslaat. En dan is het misschien, als het al angst is... is het misschien de angst voor, voor dat onbekende. En, uh, en dat, is, uh, ja, dat herken ik wel. Dat hoor ik ook van heel veel ouders. En je moet ouders eigenlijk een paar maanden later eens een keer ontmoeten. En dan zie je een ontspannen ouder, een tevreden ouder. Uh, ze kunnen werk en zorg en nog veel meer allemaal met elkaar combineren. Uh, maar ik denk, die ene dag, die eerste dag... ja, daar moet je even doorheen. Ja. We hadden het net al een beetje over dat er ook bepaalde uh, normen zijn... die mensen elkaar opleggen. Uh, uh, Gjold, jij zei, <laughs> het zijn vooral moeders die dat doen. Lu Luizenmoeders. Nou ja, wat ik, uh, wat ik een beetje verbazingwekkend vind, is dat... Uh, uh, kijk, het is wel veranderd. Hè? Ik, ik zal een bekentenis doen. Ik ben opgegroeid met het lezen van de libellen. Die had mijn moeder. En uh, ik zat op het bureau op het moment dat er niet meer in de libellen staat... ik koos voor mijn kinderen en stopte met werken toen de kinderen kwamen. Dan verandert wat in Nederland... En dat, is, dat, dat moment ligt veel korter in het verleden dan je zou denken... Ja, als je land om ons heen kijkt is het heel gebruikelijk om kinderen voor over een veel grotere, langere periode in de kinderopvang te brengen. Ik vertel, in Nederland maakt mensen daar betrekkelijk uh, kort gebruik van. En uh, dat heeft ook met onze part-time cultuur te maken overigens. Ja, dat is, uh... En uh, nou ja, wat ik zeg, kijk, even voor het misverstand. Uh, dat vertrouwen in de overheid gaat vooral om de financiering van de kinderopvang. Uh, als je ouders vraagt, dan hebben ze over het algemeen een groot vertrouwen in hun gasthouder of mm -hmm. in hun uh, PM'er... Uh, ik vind het alleen jammer dat we niet beter nagedacht hebben... Uh, over de verantwoordelijkheid die Nederland draagt... door het feit dat kinderen inderdaad hier heel jong naar de kinderopvang gaan... omdat dat ouderschapsverlof heel kort is. En dat zou gewoon eigenlijk beter geregeld moeten worden. En ik vind ook dat het geld mag kosten. Hey, je moet je voorstellen, het feit dat wij zo'n kort ouderschapsverlof hebben... dat bespaart die overheid en het bedrijfsleven ontzettend veel geld... Uh, er gaat eigenlijk maar 28% van de nuljarigen gebruik van een vorm van kinderopvang. Een ouderschapsverlof mag je verwachten dat daar 95% van gebruik van maakt. Dus die overhoudt dat ontzettend veel geld in zijn zak. Dan zou ik zeggen, nou, besteed dat gewoon om wat ruimhartiger te financieren. Met name uh, waar het gaat nu opvang van die hele jonge kinderen. Waardoor je daar wat meer kwaliteit nog kan inzetten. En misschien nog meer het vertrouwen van ouders wint. Waar zitten die besparingen dan in? Want de mensen die zullen zeggen: het kost geld, je kind thuis is goedkoper. Uh, nou ja, dat is uh, met alle respect niet heel erg nagedacht als je dat zegt. Uh, want het is nu helemaal niet zo dat iedereen uh, zijn opa, oma, broer, zus of vriendin op afstand te wonen. en daar het kind naartoe kan brengen. Dus een heel groot deel van de ouders is natuurlijk wel degelijk afhankelijk van uh, kinderopvang. En uh, het is ook zo dat als je naar wetenschappers kijkt, dan zullen ze zeggen... van ja, of het nou echt zo'n goed idee is om op vijf, zes plekken... door de week heen je kind te brengen. Misschien is het wel veel verstandiger... om het gewoon twee, drie dagen toe te vertrouwen... aan één of twee personen. Hè, waardoor zo'n jong kind ook uh, gewoon, nou ja... Uh, wat hechting betreft, er zijn allemaal theorieën over... ik verwijs wat dat betreft graag naar de hoogleraar. Uh, We gaan het straks uitgebreid hebben. Maar uh, uh, met andere woorden, de keuze die gemaakt wordt... is misschien vaak minder rationeel... waar het gaat om kwaliteit... Uh, en uh, je, had, je kan ook denken, bijvoorbeeld... Uh, wij kiezen nu voor een systeem... waarbij eigenlijk een deel van de jongste kinderen naar gastouderopvang gaat... en denk wat grote deel naar de hele dagopvang. Je hebt ook landen waarbij die gastouderopvang... met name bij de opvang van de jongste kinderen een veel grotere rol speelt. He, bijvoorbeeld in Denemarken... Uh, en, maar dan moet je wel bepaalde dingen denk ik, nog voor iets beter regelen... nu op dit moment het geval is. Mm -hmm. Waardoor het vertrouwen uh, van ouders... om uh, um bijvoorbeeld inderdaad vanaf jongere leeftijd hun kind naar de kinderopvang toe te brengen... gewoon wat, wat groter wordt. En die 28% naar een wat ander percentage gaat. Kijk, wij zijn niet voor het propageren van de kinderopvang. We zijn ervoor als Boink dat kinderopvang goed en toegankelijk betaalbaar ja. is. Hè, dat is natuurlijk onze instelling. Maar we zien wel waar ouders mee worstelen. Maar dat vertrouwen, is dat dan een, een, een wantrouwen in de mensen die voor die kinderen zorgen? Nee. Of voor de overheid die, niet, die nee, ook een dat keer is, de financiering aanpast? Dat is natuurlijk het idee dat uh, veel jonge ouders zullen denken van... Ja, in eerste instantie is het kind toch het best af door zo dicht mogelijk bij mij te zijn. Hè, dat is ook niet gek. Dat is natuurlijk een instinct wat je als ouder hebt. Mm -hmm. uh, wat je als moeder hebt, wat je als vader hebt... Uh, en uh, op het moment dat uh, het, het niet zo vanzelfsprekend is om je kind naar de kinderopvang te brengen. zoals het in landen om ons heen wel gebeurt. Hè, waarbij een, bijvoorbeeld een heel groot deel van de kinderen gewoon fulltime gaat. echt vijf dagen per week. ja, ligt dat gevoel anders. Maar dat heeft ook alles te maken met die houding van die overheid. Hè, we hebben in Nederland. Uh, toch een deel van de politiek. die toch een zekere reserve heeft ten opzichte van kinderopvang. Ja omdat? Het geen kost. Nou ja, omdat ze ook vinden uh, dat misschien in de eerste jaren... kinderen dan misschien voor een deel nog vooral bij de moeder moeten zijn. Ik heb daar zelf als vader wat andere opvatting over. Ik uh, denk dat een uh, mooie deling heel goed is. Maar mm -hmm. uh, dat hoor je gewoon. En dat is, dat is gewoon de Nederlandse realiteit. Ja, dus de politiek heeft eigenlijk liever dat... Uh, een deel, hè? He? Ik heb het over een van de deel, deel van de politiek, Ja. ja. Ah. Ja, dus dat, dat is echt de reden waarom ze het doen. Want het is nou ja, niet gewoon. We hebben het eerder al gehad over bezuinigingen net, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Dat klinkt dan wel alsof het puur een kwestie is. Nou ja, kijk, in Nederland wordt kinderopvang toch vooral als een arbeidsmarktinstrument gezien terwijl de landen om ons heen, kinderopvang ook nadrukkelijk... als een domein gezien waar het gewoon de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Uh -huh. En waar je heel veel kansen hebt om bijvoorbeeld dat deel van die kinderen... die misschien een wat minder mooie start maken... om die als het ware in de vroegste jaren al een duwtje te geven... waar ze de rest van hun leven ontzettend van profiteren. Nou, dat is iets wat eigenlijk pas de, af de laatste jaren enigszins uh, voet aan de grond krijgt. In de sector is mensen dat heel erg bewust. En wij praten heel veel over kwaliteit. Uh, we doen het als sector ook onderling. Hè. We proberen als dus onderling uh, met afspraken die kwaliteit uh, te vergroten... Uh, wat dan uiteindelijk door die overheid wordt vastgelegd. Maar dat is, uh, dat is lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. En ik kan me nog wel de discussie herinneren over het feit... dat iemand zei dat iedere moeder ook geschikt als een gastouder... nou, dat is gewoon niet waar. Gastouder is gewoon een beroep. He, je hebt een grote verantwoordelijkheid voor Allemans kinderen. Je doet dat in een omgeving waar je niet direct op iedereen kan terugvallen. Dus met andere woorden, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat de vaardigheden van de gasthouder... dat er misschien nog wel hogere eisen gesteld worden... dan aan een pedagogisch medewerker... die natuurlijk vaak in een groep, he, in, een, in een hele specifieke omgeving... met veel meer ondersteuning werkt. Mm -hmm. Nou, dat alleen je realiseren... He, uh, is iets wat, waarvan ik, in ieder geval, ik doe het al lang, heb gemerkt... dat je soms toch nog steeds mensen daarvoor moet overtuigen. Ik denk dat heel veel moeders helemaal gillend gek zouden worden... als de zijn. Ik eh, ga even de, dit eh, voorleggen aan uh, de gastoudercoördinator van 4Kids. Klopt dit? Um, nou ja, gastouder zijn is een beroep, absoluut. En uh, er zijn uh, kwaliteitseisen waar je aan uh, moet voldoen. Je moet nadenken over waar je mee bezig bent. Je moet je er volledig voor inzetten. En inderdaad, het is niet voor alle ouders, uh, moeders weggelegd... om dat zo te doen. Er zijn er zat die bij mij thuis ook kwamen toen ik gastouder was... en zeiden, nou, wat jij daar doet... Ik moet er niet aan denken om dat de hele dag te doen, nee. Nee, oké. Okay. Dus het is uh, wat minder makkelijk... dan uh, sommige mensen misschien zouden denken. Absoluut, ja, absoluut. Laten we naar een beller gaan. Goeienacht, meneer uh, Damisch. zie ik op mijn scherm staan... Ik uh, hoor uh, u niet. Uh, dan uh, ga ik even naar... Uh, uh, uh, ja, we, we hadden het over de angst voor uh, kinderopvang. Of Angst was een groot woord. Hè? De terughoudendheid voor kinderopvang. En we hadden het net over sociale normen. En dat vond ik wel een interessant ding. Want waar zit dat hem dan precies in? Uh, uh, Ruben Fucking. Die sociale normen, bestaan die inderdaad tegen de kinderopvang? Ja, die bestaan. Maar het is wel een hele particuliere norm. Uh, alleen in Nederland hebben we, uh, je hebt vrij spel. Tussen, de, tussen 0 en 4 jaar met je kind. Alles kan en alles mag. Waardoor je ook voortdurend jezelf kan vergelijken met uh, allerlei andere ouders, met die allerlei andere oplossingen hebben gekozen en niemand weet het eigenlijk. Dus je kan ervoor kiezen om je kind vier jaar lang thuis te houden. En mm -hmm. pas op de eerste dag van groep 1, van de kleuterschool van de kleutergroep kun je je kind brengen. Dat is nou, dat is één. Mm -hmm. Dat kan. De andere is dat je je kind vijf dagen naar een kinderdagverblijf brengt. Vanaf uh, drie maanden. Dat kan ook. En alles daartussen, alles kan in Nederland. Je kan beginnen met een gastouder. Je gaat door naar een kinderdagverblijf. Je kan het omdraaien. Uh, je kan, uh, Gjald Jellesma noemde het net al. Je kan elke dag van de week een ander kleurtje geven. Maandag opa. Dinsdag de andere opa en oma. Woensdag, hey, dan doe je zelf even een, een pappadagje. Donderdag een peuterspeelzaal en vrijdag, nou dan doen we weer wat anders. En al die, en dat is het gekke. En al die verschillende varianten komen nog voor ook. Dus dat je als ouder, als je elkaar ontmoet en uh, elkaars verhalen vertelt. dat je gaat twijfelen aan elkaar en elkaar de norm. Uh, nou ja, kunt, kunt, kunt, uh, de, elkaar de maat kunt nemen. Uh, dat, dat is nou echt iets wat bij Nederland hoort. En dat komt omdat ze het zo hebben opengelaten. En zodra kinderen naar de basisschool gaan. is het volstrekt normaal. Iedereen nee. gaat. Ja, dat is gewoon het systeem. Ja. Je, ja. En een paar kilometer verderop in Denemarken. Uh, gaan alle kinderen met z'n allen naar de kinderopvang. ietsjes later, niet vanaf drie maanden. En daar is het weer volstrekt normaal. Er het helemaal geen onderwerp van gesprek. Dus het hoort een beetje bij Nederland. Als je het openlaat, ja, dan gaan mensen eigen keuzes maken. Ja, dan, dan kun je ook uh, elkaar, uh, nou ja, wat ik net zei, uh, elkaar de maat nemen. Ja, en dat dan, hoort er een beetje bij. Misschien nou, wel. je zag het ook in, in, in het programma Luizenmoeder, zag ik het ook... dat iedereen zo rond het schoolplein weet helemaal hoe het moet. En ja, is ook wel nou, bereid om dat te vertellen aan de ander, ja hoor. Nou werd het inderdaad uh, behoorlijk overdreven neergezet, maar ik kwam het nou, wel... Het nou, beetje, en ja? het was herkenbaar. Het ah, was, ik zie uh, alle drie knikken uh, hier. Ja, ja. ja was ja. het herkenbaar. Ik, heb zelf, ik ben twaalf bestuurder geweest in het primair onderwijs. Op een kleine school. En de gesprekken aan het begin van het schoolplein waren echt... Zo is dusdanig dat uh, er is geen sprake is van overdrijving... in bepaalde zenders. Nee, echt niet? Absoluut niet. Ja, ik, ik moet dit beamen. <laughs> ja. okay, nou. nee, er is altijd één moeder... en die zal zeggen dat ze haar kind nooit naar een kinderdagverblijf nee. zal brengen. Dat ze altijd haar kind zal brengen. Dat het kind ook bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb het echt meegemaakt. Dat het kind sliep ook elke nacht toch wel bij haar. Dat was toch wel, vond het kind toch wel fijn. Nou ja, ja, het is een bepaald model. Maar nogmaals, uh, ik vind het niet de norm. Ik zeg ook niet dat dit wetenschappelijk het beste is. Nee, nee we zijn net ook, het is een particuliere norm. We hebben dat gewoon maar zo bepaald. En uh, ja. daarom denken we dat het normaal is. Ja, wat we wel weten is, is dat dat, uh, dat hele wilde model... met maandag een oplossing, dinsdag weer een andere oplossing. Nou, kortom, mm -hmm. uh, de Nederlandse baby ziet zeg maar, het meeste aantal gezichten... van alle Europese baby's. En we weten inmiddels wel dat dat niet zo'n handig model is... Dus kies wat voor rust. En of het dan een gastouder is of een kinderdagverblijf. Dat, dat, nou, dat, dat, daar, daar, daar mag je dan een keuze in maken. Maar kies daar dan eens twee of drie dagen voor. En zet het dan ook een beetje vast in de week. En dat, die vastigheid, dat is goed voor kinderen. Dus eigenlijk moeten ouders hun angst overwinnen voor dat onbekende. En een keuze durven te maken. Eén keuze. Een stevige keuze. En dan breng je je kind een aantal dagen nou, bijvoorbeeld naar een gastouder. Ja, en, nou, we gaan het uh, straks over alle opties hebben. Ik ga nog één keer proberen damish in de uitzending te krijgen. Ja, ja. Ah, daar bent u. Hallo. Ja, Welkom hallo. in de uitzending. Ja, bedankt. Nou, ik, ik heb mijn dochter, die, die werkt twee dagen in de week. En dan is die vader thuis. Dus de kind hoeft niet aan de kres of wat dan ook. En ik heb op een gegeven moment moest toch die vader weg. Dus ik moest hem even Daarbij zijn bij de kinderen, ze het, kind. het een kind op zijn arm, op arm bij het raam toen zijn moeder wegging. Nou, hij haalde niet. Je voelde dat er wat gebeurde, weet je. En toen ik hem op de grond zette, dan liet hij naar de foto van zijn moeder en die, die wilde die hebben. Hij was helemaal. Uh... En ook als die vader thuis is, is dat niet genoeg. En dat is logisch, want dat weten we sinds, uh, sinds Freud en dan zijn de leerlingen, Bolwie en René Spits: mm -hmm. een kind moet of zijn moeder zien. Okay. anders kan die geen, geen hechting en ook geen objectenrelatie maken en dat is daarom moet een, moet een moeder wat minimaal twee jaar, drie jaar thuis mogen zijn doorbetaald, want okay. die, dat kind okay. dan gaat later wat voor ons doen, dus dat is wat economisch mm -hmm. dan goed okay, dat dus is dat goed voor ons. Oké. is u zegt eigenlijk uh, de moeder moet uh, vooral thuis blijven. Dat is goed voor het kind en ook voor de toekomst. Uh, uh, daar, daar profiteren wij van eigenlijk. Ja. Voor de psyche is het uh, van het kind. We doen een kind iets aan. Het kind heeft angst. Het kind wil zijn moeder zien. Die, die, die, als als je nog maar heel jong is en de moeder gaat naar de keuken. dan begint hij in één keer te huilen. een bepaald stadium van zijn ontwikkeling. Want dan is zijn moeder weg. Hij weet niet dat ze terugkomt. Nee. We doen kinderen iets aan. Dat is vreselijk wel aan het doen zijn. Er komt nog een keertje in de toekomst. als ze mensen wakker worden. komt er een Neurenberg over. En dat is hetzelfde met, met die die. Die kinderen zitten in de kap. In die kap zit nog een stukje plastic dat je je kind eventueel aan Een kind wil zijn moeder zien. Ik doe wel eens een proefje en dan loop ik zo zo een beetje. En ik ben al oud zat, weet je Dan kan je het heel wel leuk vinden dat je je kind ook kan zien. En dan zegt die moeder: Maak dan ik het mee? Ze zei ja, ik had het eerst andersom, maar ik heb het weer omgedraaid. Want ik wil mijn kind zien. Dat was, ik denk, godverdomme, geluk voor dat kind, die moeder. Die moeders die lopen wel opgedocht rond. Ik, ik ga ze niet beschuldigen nou, hè? Dus mm -hmm. ze aan een nee, nee. En ik dacht nog, nou, bij Turk en bij Zwarte, die, die hebben toch een beetje een grote familie met oma's en dingetjes, die zouden toch wel wat uh, meer gevoel daarvoor hebben, weet je nog? Maar dat is helemaal niet zo. Nee, oké. Okay. Nou, en, en, ja, ik, ik heb het idee dat uh, Ruben Vuking heel graag wil reageren op u. Uh, bijzonder leraar kinderopvang. Dus uh, daar ja. wil ik daar even de mogelijkheid van geven. Oké. Okay. Nou. Ja. Bedankt. Ja, en ook dank voor, voor, voor het bellen. En, uh, nou, ja. we hadden het er al over. Dat er heel verschillende opvattingen zijn in Nederland. En verdomd. Het blijkt zo te zijn. Het is meteen raak. Uh, ik hoor een heel bezorgde opa, volgens mij. Die met veel liefde voor zijn kleinkind en ook liefde voor zijn dochter. Uh, hoor, hoor ik een heel warm verhaal. En dat, en dat herken ik overigens. En dat herken ik heel, uh, heel erg goed. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is dus een model. Hè, een, een opvatting. Uh, we zijn wel iets verder. Ik, ik, ik pak even dat wetenschappelijke. We zijn wel iets verder dan uh, Bolby. En ik hoorde ook Spits, geloof ik. We gaan uh, terug in de tijd. En na, ik ben fan van Bolby, maar we weten ook dat na Bolby... Die, die die hechting van jonge kinderen zo heeft benadrukt... Uh, dat het ook een kind kan zich ook hechten aan een opa en een oma. Uh, aan een buurvrouw, uh, aan een nicht en, en aan een gastouder of een pedagogisch medewerker. En dat is allemaal mogelijk. Dus kinderen kunnen, hoeven zich echt niet alleen te hechten aan mama. Uh, gelukkig maar, trouwens. En het is ook normaal dat kinderen huilen als iemand afscheid neemt. En dat is heel goed, dat is normaal. En kinderen leren zo... Uh, je moet blij zijn als, als iemand er is. En als iemand weggaat, dan huil je even. En dat is volstrekt normaal, dat hebben alle jonge kinderen. En het is natuurlijk wel zo dat, terwijl een kind die hechting ontwikkelt... af en toe moet er wel afscheid worden genomen... Maar dat geldt voor het hele leven, geloof ik. Oké, okay, nou, uh, uh, uh, wat uh, uh, dan is, ja, er zijn dus verschillende opvatten over. Opvattingen over. Oh, ik... ik... Ik weet niet of Dammes nog aan de telefoon is. Dank voor het bellen, in ieder geval uh, uh, Dammes. Uh, we praten zo meteen door over de uh, kinderopvang... en uh, ook uh, over welke verschillende manieren er allemaal zijn. Zoals we hoorden zijn er dus een heleboel ja, verschillende manieren... hoe kinderen opgevangen kunnen worden. Alleen maar naar de crash, dat is uh, lang niet alles wat mogelijk is.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 Hey with me De lange met oké. Okay. Dit is de nacht. Ik praat hier uh, nog steeds over de kinderopvang. En dat doe ik nog steeds met Gialt Jellesma, voorzitter van Boink, Dat is een belangrijke vereniging voor ouders... wiens kinderen op uh, de opvang zitten. Uh, Maaike Diestelhof, zij is uh, coördinator van gastouders bij For kids En Ruben Fukink, bijzonder hoogleraar kinderopvang. Um, er zijn een heleboel soorten kinderopvang. Want uh, mensen denken bij kinderopvang meestal aan de crash. Maar er zijn dus een heleboel andere manieren. Ik hoorde dat er zelfs uh, bijvoorbeeld systeempjes zijn... dat ouders op elkaars kinderen... Passen. Een soort van elke dag naar een andere ouder. Dus je, van maandag tot vrijdag vijf ouders verschillend. Wat vinden jullie van dat idee? Is dat, werkt dat? dat? Ik denk dat je de ouderparticipatiecrisis bedoelt. De ouderparticipatiecrisis, ja, dat is een uh, heel uh, Dat is eigenlijk uh, iets wat een beetje uit de 60-jarige stand. Maar uh, er zijn er zeven en dat, uh, die zijn springlevend. Maar het zijn er nooit meer dan zeven geworden. Dus ik denk dat als we het in percentage uitdrukken... dat we heel ver onder de 1 zitten... En dat geeft ook aan dat uh, die groep ouders daar enthousiast over is. Maar we hebben wel eens ouders geankanteerd, En 99,9% uh, 99, van de ouders moesten niet dan denken dat ze nadat ze drie <laughs> dagen gewerkt hadden. nog eens een keer twee dagen op elkaars kinderen uh, nou ja, opvingen. Uh, maar het is een vorm inderdaad. Maar het is, uh, het is heel erg kleinschalig. Echt heel erg kleinschalig. Ja, het zijn 157 ouders in, in Nederland op dit ja. moment. Okay. En die gaan voor, dit, uh, voor deze aanpak. En ze zeggen er ook bij dat het heel zwaar is. Dus dat, dat vinden ze zelf ook wel. Ja. Oké, okay, maar ze blijven dat toch wel doen dan die 157? Ja, en ze zouden wel een aantal van hen... die zou uh, op zich wel een, een iets eenvoudiger... en wat lichtere variant willen hebben. Dus, dus, uh, dagje minder of zo? Ja, dagje minder. Of zouden we uh, misschien pedagogisch medewerkers samen met de ouders... zouden dit kunnen doen, dat je in een soort, soort heterogeen team werkt. Uh, maar het is wat Gerald Jellesma zegt... het, is, het, is, het zit aan de rand van, van, van, van de kinderopvang. Het is minder dan uh, 1 promiel. Ja. Uh, het is heel interessant. Ik heb ze wel onderzocht. Ik, we mochten naar binnen. Uh, waarvoor heel veel dank. En we ontdekten dat de kwaliteit er ook echt wel op orde is. Net zoals overigens in de rest van de, gewo de gewone kinderopvang. Mm -hmm. uh, dus je, je kan hiervoor kiezen. Wat is dan de gewone kinderopvang? Wat is, dan, wat nou, is nou het meest regulier? Nou, wij hebben het vergeleken met kinderdagverblijven... uit dezelfde wijken. Ja, dus mm -hmm. onge ongeveer dezelfde ouders, ongeveer dezelfde kinderen. Hoewel... Uh, Ouders van de participatiecress waarschijnlijk uniek zijn in allerlei opzichten. Überhaupt dat je hiervoor kiest. Um, en daar ontdekten we dat, dat het zeg maar, een gelijkspelletje was. Dus ze doen het redelijk goed. En eigenlijk was de professionele kinderopvang ook wel iets professioneler, ietsje sterker. Als het gaat om uh, sensitief, uh, zeg maar, hè, liefdevol. En, en naar de kinderen waren ze net een, een millimeter beter. Maar het was een fotofinish. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, uh, wie weet brengen we nog mensen op idee om die, <laughs> dat die 157 wat hoger is uh, na deze uitzending. Um, de reguliere kinderopvang, uh, uh, dat, dat dan zijn gewoon kinderdagverblijven dan toch? Crash, is dat hetzelfde? Ja, een crash ja. is een beetje een ouderwets woord. Ja. Ah, okay. ja, maar een, een crash is een kinderdagverblijf, ja, hoor. En dan hebben we ook nog de gastouders. Uh, nou, daar weet Maaike meer over. Uh, zou jij dat zien zitten trouwens, die participatie uh, dat je het uh, deelt? Ehm... Um als ouders onderling. Ja, ik vroeg, ik vroeg me af, maar misschien weet Ruben dat... waarom ouders daar uh, de keuze eigenlijk voor maken. Want ik ken de uh, voorbeelden. Uh, ik heb het een keer volgens mij in documentaire gezien op televisie. Maar uit de praktijk uh, ken ik die voorbeelden niet. Uh, ik zou zelf denken dat die ouders... dat vanuit financiële overweging hiervoor kiezen. Omdat ze de kinderopvang... Mm -hmm. uh, ja, dan hoef je geen professionals te betalen natuurlijk. Precies. Uh, uh, maar goed, met de kennis die ik heb van de gastouderopvang... denk ik wel eens van... De, Um, wat, wat jammer dat die ouders niet meer uh, weten over daadwerkelijk wat er aan kinderopvangtoeslag uh, tegenover staat. Want uiteindelijk, als ik dan naar een gastouder kijk, um, hoeft dat helemaal niet zo duur te zijn. Wat ik wel eens hoor van de buitenkant, denk je nou aan bruto kosten. Uh, daar, daar kan ik niet tegenaan werken. Maar um, dat blijkt heel vaak, als je daar een goede uh, berekening tegenover zet, blijkt dat het. Absoluut wel waar om, uh, waard om daar uh, opvang voor af te nemen. Dus is het, klopt dat? Is dat vanuit financiële overweging? Nee. Nou, eigenlijk nee, het is echt een heel principiële keuze dat je het zelf doet. En dat je het ook doet met mensen uit je buurt. Het is een soort community-idee. Het is ook ontstaan in de jaren 60. En, en samen uh, uh, gaan we dit regelen. Het is, het, is, het, is, uh, het is de pedagogische civil society in het klein. Ja. Um, en het idee is dat je, ze gaan bijvoorbeeld ook, een aantal van die ouders die gaan ook samen met elkaar op vakantie. Oké, okay. Dus ze kennen elkaar wel heel goed. Ja. Het is nogal niet wat. Want je laat ja, je de, de ja. opvang van je kindje bij iemand anders achter. Nee. Daar waar je naar een, een reguliere kinderopvang gaat... dan wel naar een gastouder... weet je dat daar bepaalde controles op zitten. Kwaliteitseisen. Dat zo iemand ondersteund wordt op pedagogisch vlak bijvoorbeeld. Dat weet jij van de buurman of buurvrouw mogelijk helemaal niet. Nee. Want die, die, die, je laat je kindje achter de deuren sluiten. En je weet ook niet precies wat er die dag allemaal gaat gebeuren. Dus ik... Nou ja, ja, als ja, je klopt. het dan over vertrouwen hebt, het het, komt, uh... het het komt aan op enorm vertrouwen. Het is ja. heel gek, we hadden het net over angst. Hè? En deze ouders zijn dan... Uh, nou, die kennen geen angst. Nee. nee. <hijst> nou ja, en bovendien ze zitten natuurlijk wel in het systeem. Hè? Ze hebben GGD-kantoren, ze hebben ze hadden recht op toeslag. Ik ben de laatste stand voor zaken niet, maar destijds bij de invoering van de wet er zit er één vlak achter ons kantoor, letterlijk. Dus als wij een rondje okay. lopen, komen we er langs. Uh -huh. En ik heb toen desgevraagd, gezegd van nou ja, het gaat om zo'n klein percentage, waarom nemen ze gewoon in eerste instantie niet mee? Dus laten ze ook recht op toeslag hebben en als je dat dan nodig vindt, en even weer een aantal jaren. Want waarom zou je nou zo'n heel klein percentage ouders eh, ingewikkeld over doen? En het is eigenlijk wel een beetje vreemd dat vervolgens eh, jarenlang dat een soort slepende discussie in de Tweede Kamer is geweest. Terwijl het, eh, eh, met alle respect voor de 157 ouders. Eh, problemen waar honderdduizenden ouders tegenaan liepen. vaak bij een algemeen overleg nauwelijks aan de orde kwamen. Dus we hebben op een gegeven moment ook vanuit de sector gezegd van met alle respect voor de oude nou willen we graag bij het volgende algemeen overleg... dat het over de ouders gaat van die andere 800.000 kinderen... Ja, ja, want het, het zijn dus niet zo heel veel mensen. Maar we hebben nu nou, deze vorm gehad. Dan hebben we de kinderopvang gehad. Dan hebben we de gastouder gehad. Zijn er dan nog meer vormen? of de hebben buiten, we het dan De een buitenschoolse opvang, maar dat is dus een leeftijd. Kijk, je kan ook als je kind vier is... kan je natuurlijk nog steeds gebruik maken van de gastouder. Maar bij een kinderdagverblijf houdt het op. Dan ga je over naar de buitenschoolse opvang. Ah oh ja, dat is voor oudere kinderen. Ja, precies. Laten we ons even op die, die allerjongste groep richten. Dan hebben we dus eigenlijk uh, twee grote vormen... en één hele marginale. Ja. ja, of misschien zijn er nog meer En mogelijk. overigens, de allerjongste kinderen van Nederland... zitten vaak niet op een oude participatiecres. Die hebben een aantal van die uh, locaties. Nogmaals, het zijn er zeven. Dus mm -hmm. Misschien moeten we er ook verder niet de hele avond... Nee, uh, laten, we, laten, we, laten, <laughs> laten we er toch? gewoon over ophouden. Maar, laten. We, ik wil het prima, ja. we gaan door. <laughs> ja. um, wat zijn de, uh, de redenen voor mensen... om uh, voor een uh, kinderdagverblijf dan te kiezen... en niet voor een gastouder bijvoorbeeld, geldt? Nou kijk, wat uh, ik denk dat bij gasouders vaak speelt, uh, is dat er uh, sommige ouders een hele begrijpelijke afweging maken dat ze zeggen van nou, ik werk bijvoorbeeld heel onregelmatig... en ik vind het prettig dat mijn kind toch zoveel mogelijk... voortdurend hetzelfde gezicht ziet. Uh, ik vind dat een gastouder het meest lijkt op de thuissituatie. Het is bij iemand thuis, mm -hmm. het uh, gaat om één gastouder. Uh, en er zijn ook ouders die zeggen van nou, ik kies nadrukkelijk voor een omgeving... waar meer kinderen in een grotere groep uh, hè, de verhouding... je moet wel bedenken, er gaan natuurlijk veel meer kinderen de hele dag opvangen... dan de opvangt. Maar wij vinden, als Boink, dat gastouderopvang onmisbaar is. Soms hoor ik wel eens andere geluiden, maar dat vind ik eigenlijk heel gek. Omdat ik denk dat je ouders die keuze moet laten... en dat bovendien voor een bepaalde groep ouders en een bepaalde groep kinderen... gastouderopvang misschien wel heel ideaal is. Mm -hmm. Maar voor andere kinderen is dan die, dat kinderdagverblijf dan weer... Nee, maar kijk, stel je nou even voor, je bent een alleenstaande ouder... Uh -huh. uh, en je weet dat het regelmatig gaat voorkomen dat je toch een zekere onregelmatigheid in je werk hebt. Uh -huh. uh, er zijn in Nederland een aantal dappere pogingen gedaan om een soort 7 keer 24 uh, uur kinderdagverblijf van de grond te tillen. Dat is nooit echt serieus gelukt. Uh, ook in het buitenland is het best ingewikkeld. Als je nou een gastenouder hebt, dan hoor ik van ouders... dat het ontzettend prettig is dat als je in die file zit... dat je die gastouder even belt, dat het kindje mee kan eten. En uh, dat je dat gewoon een heel prettig en rustig gevoel geeft. Uh, omdat het kind naar jouw idee, en dat is natuurlijk op dat moment ook zo... Uh, bij een heel vertrouwd iemand is. Uh, Ruben meldde zelf al dat kinderen zich natuurlijk ook... Uh, aan anderen kunnen hechten. Uh -huh. nou, die kinderen hebben zich aan die gastouder gehecht. En dat geeft ontzettend veel rust. Je hebt ook kinderen die bijvoorbeeld heel extreem reageren... op bepaalde prikkels. Die zijn bij gastouders ook uh, buitengewoon goed af, denk ik. Maar het kan ook gewoon een keuze zijn, wat ik al zeg. Omdat je vindt dat die gastouder uh, het dichtst bij het ideaal zit... zoals jij graag wil dat je kind opgevangen wordt. He, dus dat er kan, er kan een hele, laten we zeggen, een omstandigheid zijn... He, door, de, het werk van de ouder of door het kind. Maar ik weet zeker dat heel veel uh, ouders ook kiezen voor gastouderopvang... omdat ze dat simpelweg de meest ideale vorm vinden. Nou, prima. Goed dat die keuze er is. Ja, Maaike, een, een gastouder krijgt ongetwijfeld ook strenge controles en zo. Want misschien is dat mm -hmm. ook een beetje een vooroordeel... dat mensen denken, ja. nou, zo'n gastouder die doet maar wat ja nou, uh, maar dat, dat wou ik net dus reageren niet inderdaad. Er zijn ja. volgens mij ouders die uh, van de buitenkant uh, uh, gekeken over kinderopvang, het gevoel hebben dat daar uh, uh, de kwaliteit voor uh, ligt. Professionals, Professionals. Ja. Deze mensen ja. zijn opgeleid. Maar dan hebben ze echt, uh, een, echt een eventjes wat laten vallen, want de gastouders zijn ook opgeleid. Die uh, moeten ook aan de kwaliteitseisen voldoen. Er zijn ontzettend veel hele serieuze gastouders die een eigen bedrijf neerzetten, die nadenken over de ontwikkeling van kinderen, hoe ze hierop in kunnen spelen, um, uh, met vaste structuur, uh, uh, rust, reinheid, regelmaat werken... Um, die daar echt goed over nadenken. Dus ik denk dat het een, uh, uh, een verkeerde opvatting is... dat de professionals bij de kinderopvang zitten... en dat de gastouders maar zo even een oppasser zijn. Dat is uh, al helemaal niet meer van deze tijd. Nee, ik zie Ruben uh, Pijnzen. Nee, nee, nee. Uh, nee, de wetenschap heeft de gastouder wel uh, omarmd. Uh, Was dat vroeger niet zo? Het was onbekend. Alles is onderzocht en de gastouder zal altijd de reis sluiten. In wet en regelgeving, maar helaas ook in wetenschappelijk onderzoek. Uh, maar inmiddels weten we daar toch wel het uh, nodige van. En de gastouder in Nederland doet het eigenlijk heel erg goed. En de kinderen doen het daar ook heel erg goed. Dus het welbevinden van kinderen in de gastouderopvang is, is, uh, uh, is voldoende, is goed. Het schijnt er ook ietsjes rustiger te zijn. Iets minder, ietsjes minder lawaai. Kortom, een gastouder uh, biedt voordelen, uh, zowel gevoelsmatig, maar ook als je gewoon kijkt naar de pedagogische kwaliteit, zoals die gemeten mm -hmm. zo wordt in wetenschappelijk onderzoek, dan doet de gastouder het, uh, het uitstekend. Maar is het echt een recent verschijnsel? Want het was onbekend, uh, omdat het nog niet bestond, nou, of omdat het? Ze bestaan al heel lang, maar altijd een. Kijk, het is niet zoals met die 157 participatiecresouders. maar het, het heeft een tijdje in in de marge gezeten. Ze staan nooit op één de gastouders. Ik heb ook hele emotionele uh, uh, bijeenkomsten meegemaakt. Waarbij... Uh, het, de, het ging de hele middag over kinderopvang. En aan het eind van de bijeenkomst... staat een, een ouder op en die zegt... ik ben gastouder en het is de hele middag niet over mij gegaan. En dat vind ik niet eerlijk. En ik ben boos. Of ik, ben, ik voel me niet begrepen. En dat geluid hoorde je een paar jaar geleden. Dat, ja, dat, dat kon je nog wel eens meemaken op een conferentie. Op een, op een bijeenkomst. En uh, dan hoor je ineens een gastouder... die uh, hard werkt... en... Niet eens zozeer dat ze... Men is het niet eens oneens met ze. Ze worden niet eens... Ze werden niet eens gekend of ze werden niet eens gehoord. En uh, nou, dat, dat, heb ik nog, dat, nou, dat heb ik in mijn oren geknoopt. Ik heb, ook, uh, ik heb mezelf ook beloofd om dan ook onderzoek te gaan doen naar die gastouder. Mm -hmm. Dat is wat ik, ervan uit, wat ik eruit geleerd heb. Ja, Maaike, herkenbaar? Ja, ja absoluut. Ja. Het is voor mij reden geweest... om uh, uh, ook in de gastouderopvang uh, dan wel de bemiddeling begeleiding te gaan werken. Ik ben zelf als gastouder vijf jaar werkzaam mm -hmm. geweest. Heb gezien dat het een onwijs mooi vak is waar uh, heel veel uh, uit te halen is. Um, uh, um, en, en toen ik een keuze maakte om weer buiten de deur te gaan werken... Um, toen ben ik heel bewust uh, ben ik bij een gastouderbureau gaan solliciteren. Want dat, het is een branche die in beweging is. Waar um, uh, professionaliteit zeg maar, in ontwikkeling is. Uh, uh, hoog, hoog in het vaandel staat. En er is zoveel uit te halen. Dat is, dit is echt heel erg leuk. Ja, Oké, okay, want waarom zou je dan niet verder willen als gastouder? Want je bent uiteindelijk ja, gepromoveerd ja. Misschien eigenlijk, nou, naar nou, kantoor. Nee, nee, oh, nee, nee. Uh, ik denk dat dit is een heel andere, uh, andere kant van de gastouderopvang... Mm -hmm. die, die ik nu aan het doen ben. En hier kan ik heel veel betekenen in die zin. Meedenken over beleid en, en kwaliteit en dergelijke. Um, de, maar de eerste afweging heb ik gemaakt vanwege gewoon uh, de gezinssituatie... waarin ik uh, um, toen mijn oudste dochter op school kwam... Um, uh, zag dat zij zowel op school op de tenen moest lopen... als dat ik thuis natuurlijk mijn eigen opvang had... die ik uh, heel serieus neerzette. Dus waar zij gewoon weer mee moest in de groep. En uh, bij mijn oudste dochter paste dat gewoon minder goed... En uh, toen heb ik als ouder ervoor uh, gekozen om uh, uh, meer rust in huis te creëren. Hoe, uh, hoe ziet het leven van een uh, gastouder eruit? Uh, uh, de, uh, hoe vroeg komen die kinderen? Uh, nou ja, in, je jouw kan geval als, dan. Ja, in mijn geval. In mijn geval. Je kan hele Twee lange dagen. Uh, nou nee, gelukkig <laughs> niet. Dat niet. Maar ik maakte lange dagen. Ik had uh, de laatste uh, paar jaar. heb ik mij gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. Uh, ik had kinderen die om kwart over zes al gebracht Oeh, werden. Dus dat echt is behoorlijk goed. op tijd, ja. En ik had kinderen die om zes uur pas opgehaald werden. Dat waren niet uh, trouwens dezelfde kinderen. Want dat heeft natuurlijk met de diensten van de ouders te mm -hmm. maken. Uh, maar je maakt lange dagen als gastouder. Uh, ik heb er zelf voor gekozen om uh, voor de baby's... een ander uh, ritme voor de dag uh, in te gaan als voor de oudere kinderen. Ik probeerde een heel vaste structuur neer te zetten. Met vaste eetmomenten en speelmomenten en lekker naar buiten. Uh, maar de baby's probeerde ik me heel erg te zetten... naar wat de ouders daarin ook heel belangrijk vonden. Ik had baby's die uh, bij het voeden op uh, verzoek bijvoorbeeld. Uh, daar ben ik uh, in ieder geval het eerste leefjaar ging daar absoluut in mee. Omdat ik heb gezien hoe moeilijk het is voor ouders om dat los te laten... en hoe belangrijk het voor kinderen is om die, nou, die veiligheid te ervaren... en dat vertrouwen uh, te voelen. Um, dus daarin uh, had ik twee ritmes en uh, die liepen door elkaar... maar dat ging feilloos, doordat je een klein uh, clubje hebt... en uh, ja, je neemt die kinderen toch een beetje op in je gezin. Dat hoe is klein dood. is dat clubje dan? Uh, als gastouder mag je maximaal zes kinderen uh, per moment in huis hebben... waarvan maximaal twee baby's. Dus, Oké, okay, dus dan heb je twee baby's en dan eventueel nog vier wat oudere kinderen? Dat kan, dat je nog een kindje van drie ernaast hebt lopen of van twee. Ja, dat kan. Nou, ik vind het nogal een prestatie eigenlijk. Maar goed, daar kwamen ja, we al eerder het, op. Ik, dat het, ik vond het zelf in die zin, nou, je, moet, uh, je moet wel even rekenen. Uh, uh, elke gastouder maakt zijn eigen uh, keuze. Er zijn gastouders die heel bewust zeggen. Nou ja, voor mij is vier is toch echt wel uh, de max. Um, ik heb de luxe dat ik op een hele grote boerderij buitenaf woon. En dat ik gewend was om voor klassen van 30 kinderen te staan. Dus ik vond ah, het dan heerlijk. Is zes een eitje. Ik, dan. ik vond het helemaal leuk. ja. Oké, okay. en dan had je dus twee baby's en bijvoorbeeld uh, drie andere kindjes. Ja. En dat, dan dat je dus uh, met die baby's een bepaald programma. En met die ja. oudere kinderen een ander ja. programma. Ja, elk kindje had een eigen bedje. En um, uh, nou ja, zoveel mensen, zoveel wensen. Ik had ook binnen de baby's, zeg maar, hele verschillende um, uh, vragen van ouders liggen. Vragen van ouders met een vaste dagstructuur. Van goh, ik wil heel graag dat mijn kindje zo laat een flesje krijgt en. Uh, maar ik had ook, uh, Ruben gaf het net aan, een, een ouder... die een kindje um, eigenlijk heel lang heel dichtbij zich had gehouden... tot en met het feit dat het kindje bij hun nog in bed sliep. En, ja, en dan is de stap naar een gastouder best wel een hele moeilijke. Mm -hmm. uh, en dat kon ik als ouder heel goed begrijpen. Dus ik heb daar uh, me volledig voor ingezet om dat uh, in goede banen te leiden. En zo'n kindje, dat had ik dus de eerste uh, weken... hield ik dat dus ook bij me. Dan wel in een draagzak of uh, uh, in de armen. En vervolgens ga je uh, met een bedje werken wat dan nog net op de gang bij ons past dat gelukkig op de gang staat en langzaam ben ik gaan toewerken naar een eigen bedje waar dat kindje dus ook uiteindelijk kon slapen ja Oké, okay, dus je kon ook uh, een soort wensenpakket uh, voor je kindje zeg maar, inleveren. Ja, ik bij denk dat dat het voordeel is van gastouderopvang. Ja. Elke ouder ja. gaat een gastouder zoeken die gewoon heel goed uh, uh, past... bij wat jij aan uh, opvoedstijl hebt, aan wensen hebt... wat jij van jou, voor jouw kindje het allerbelangrijkst mm -hmm. vindt. Dus je hebt eerst een kennismakingsgesprek... en dan komen dat soort uh, uh, onderwerpen al naar voren. Ja. Oké, okay. ja. okay. dus zullen we even naar een beller gaan? Uh, Marjan is dat, Goedemiddag. Ja, goedenacht. Welkom in de uitzending. Dag Marjan. Uh, nou, ik ben sinds kort uh, weer uh, naar school aan het gaan... om onze kleindochter op te halen. Onze zoon die kwam uh, met het verzoek uh, of we daarover na wilden denken. Ze was vier jaar geworden en de school is uh, 200 meter bij ons huis vandaan. Um, nu is me opgevallen dat er zit een tijdspanne van 30 tot 35 jaar tussen. En ik heb nog nooit zoveel grootouders bij de openbare basisschool zien staan als nu. Het is ook, al, het is ook weer een soort prettig weerzien Van, oh, kom jij ook uh, die van je dochter mm -hmm. zo na ophalen? En uh, ja, ik vind eigenlijk dat een, een, een, ja, een rijk land als Nederland toch um, ja, de, de kosten... De, ik vind zelf wat die mevrouw eerder zei... van, van ja, ook uh, dat kinderen het hechtingsprobleem soms hebben. Uh, ik vind zelf eigenlijk dat je, uh, het is heel fijn om om een paar uur voor je kleinkind te zorgen... want dat is helemaal geen probleem. Maar dat je dus zoveel grootouders... bij een school ziet staan... en dat is toch voor sommige ouders ook een... een centenkwestie, zullen we maar gewoon mm -hmm. ronduit zeggen. Dat vind ik toch voor een rijk land als Nederland... vind ik eigenlijk toch wel een grof schandaal eigenlijk. Oké, okay. nou uh, ja, dat is duidelijk. Uh, Ruben Fuk, ik wil reageren. Nou... Ik ben het eigenlijk wel uh, ten dele met de beller eens. Um, misschien gaat het toch niet helemaal goed in Nederland... als je zo bezuinigt op de Nederlands kinderopvang... dat de dag erna zijn allerlei opa's en oma's... zijn heel gauw gebeld door hun kinderen met help, help ons... Uh, bij de opvoeding. En aan allerlei keukentafels in Nederland... zijn toen heel snel uh, noodplannetjes gemaakt. En dan krijg je inderdaad... Het, het, ik, het is treffend om te horen. Dan krijg je een heleboel opa's en oma's uh, rond de schoolplein. Maar ik begrijp dat dat een reunie oplevert. Nou, dat is dan mooi. Um, maar dat laat toch ook zien dat, dat eigenlijk zou je in, in, in Nederland zou je willen... we zijn inderdaad een rijk land... dat je gewoon kan kiezen voor goede kinderopvang. Mm -hmm. En dat opa en oma natuurlijk altijd erg zijn. En die kunnen inspringen en die kunnen helpen. En die hebben een vaste dag. Maar wat is er aan de hand als dat hele schoolplein vol staat met opa's en oma's? Uh, geld, uh, Jellesma van Boink... Uh, noemde het net al. De politiek is af en toe wat hard geweest voor de Nederlandse kinderopvang. En dat heeft geleid tot uh, ja, toch wel uh, nou ja, uitspattingen of niet meer te Excessen. Nou ja, vrij extreem zuinigen, die eigenlijk pas heel kort geleden... pas weer ongedaan zijn gemaakt. Kijk, wat het mooi heet spinning... Eh, roepen allerlei politieke partijen of kabinetten roepen van 200 miljoen erbij. Maar wat ze vergeten te vertellen is dat eigenlijk met ingang van 2017... de kinderopvang weer op het financieringsniveau is. Hè, dus de, de mate in ouders kinderopvang toeslag krijgen... van eh, pak een B 2011. En een aantal jaren daartussen zijn de ouders gewoon geconfronteerd... met soms kostenstijgingen van een paar honderd euro per maand omdat die kinderopvangtoeslag uh, terugnam. En dat is voor een land wat tegelijkertijd roept dat ze vindt dat zoveel mogelijk mensen economisch zelfstandig moeten zijn. Dan hebben ze natuurlijk bedoelen ze eigenlijk vrouwen. Uh, is dat natuurlijk een heel curieus iets. Maar we zijn wat dat betreft ook een nadrukkelijke uitzondering. Hè? Als de land om ons heen uh, kijkt, hè? dus uh, België, Duitsland, uh, Engeland, maar de Scandinavische landen natuurlijk ook. Ja dan doet Nederland het echt uh, heel anders. Ik denk wel dat het voor een deel met die part-time cultuur te maken heeft. Hè? Nergens wordt zoveel part-time gewerkt als in Nederland. En uh, ik zie, als ik heel eerlijk ben... ook niet heel snel het vijf-dagen-model... kinderopvang het ontstaan. omdat wij zien bijvoorbeeld dat heel veel jonge vaders... die werken nog wel een volledige werkweek... maar kiezen er bewust voor om één dag niet te werken. Mm -hmm. En die dag willen ze zelf voor een kind zorgen. Dus dan brengen ze dat kind niet naar de... Uh, kinderopvang of bijvoorbeeld laten hun kind naar schooltijd naar de buitenschoolse opvang gaan. He, die Dat drukke idee is om dan zelf te zorgen. Waarmee eigenlijk dat partijmodel nog meer overeind blijft. He, er gaan, ik denk dat als je het hebt over bijvoorbeeld baby's die fulltime naar de kinderopvang gaat, nou dan zit je onder de 1% in Nederland. Maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk dat er maar een heel klein percentage moeders is wat eh, in het, leeftijd dat hun kinderen uh, jong zijn, fulltime werkt. Uh, in Denemarken uh, werkt van de moeders van jonge kinderen 70% fulltime. Daar is ook het hele kinderopvangmodel op gebaseerd. Die doen het overigens wel in, uh, in vier dagen, in korte dagen. Die maken dus eigenlijk 36 uur in, in vier dagen. Uh -huh. maar, uh, en ook in Duitsland gaan de meeste kinderen fulltime. Wat dat betreft hebben wij echt een hele andere opvatting. En... Uh, het is wel zo dat er wel eens vergeten wordt dat ik ben veel in het buitenland geweest dat er ook wel eens een keek, met een zekere jaloezie naar Nederland gekeken wordt. He, en dat bijvoorbeeld ook Zweedse moeders zeggen dat ze dat soms best uh, dat ze dat een beetje benijden. Dat er in Nederland zelf meer tijd is om dingen met je kinderen te doen. He, ik bedoel, wij kijken natuurlijk vanuit onze bril naar het buitenland. Maar er wordt ook teruggekeken, zal ik maar zeggen. Ja, maar ja, want ik, dat heeft ik, allemaal zijn voor- en nadelen. Nou natuurlijk. ja, ik, ik. Maar goed, ik, ik vind het, als ik eerlijk ben, lichtelijk hypocriet. dat je aan de ene kant ontzettend roept dat er uh, vooral veel gewerkt moet worden, uh, mensen opleiden. We hebben eigenlijk, op dit moment zijn Nederlandse vrouwen... in Nederland gemiddeld hoger opgeleid uh, dan mannen. Hè? Dat is, uh, en tegelijkertijd zie je dat mm -hmm. ze betrekkelijk uh, kort werken. Uh, en... Uh, en daar zit natuurlijk wel degelijk in relatie... met die betaalbaarheid van de kinderopvang. En het feit dat je dus zo rukzegloos bezuinigt op kinderopvang... wat een aantal jaren geleden gebeurd is... dat zegt ook iets over hoe serieus je die kinderopvang neemt. Alsof het iets is wat je zomaar even kan wegnemen van ouders. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die ouders worden daar ontzettend door gedupeerd. En als ik kijk naar de cijfers... en ik zie dat er weliswaar nu weer heel snel veel meer kinderen... naar de kinderopvang gaan, maar dat ze wel minder uren gaan... dan denk ik dat ouders misschien stiekem in hun achterhoofd hebben... maar ik wil ook nog een soort backup hebben in de vorm van opa of oma of een vriendin met wie je uitwisselt, want ik wil niet helemaal afhankelijk zijn van die kinderopvang, want wie weet vinden er over een aantal jaren weer bezuinigingen plaats. Mensen hebben dat echter in het achterhoofd zitten. Ja, dat is echt puur een, een, een, een wantrouwen in de overheid. Nou ja, maar ze hebben daar natuurlijk ook gelijk in. Ik bedoel, het ja. is toch ook niet zo dat we. De opeens... Overheid heeft geen goed track kijk, record. Ik, ik kijk naar die kinderopvang als net zo belangrijk als het onderwijs. Mm -hmm. En dat is ook de opvatting in Nederland. Want wij doen natuurlijk nog iets geks. Wij sturen onze kinderen met vier jaar naar school. Terwijl de kinderopvanger land om ons heen. Gewoon tot zes jaar doorloopt. Hè. Op het moment dat kinderen cognitieve vaardigheden uh, verwerven. En dat is natuurlijk nooit op dezelfde leeftijd. Dat is het moment waarop in het buitenland school begint. En wij hebben dat twee jaar naar voren gehaald. En daarin zijn we echt uniek in Nederland. He, er worden wel eens allerlei onzinverhalen verteld... dat kinderen op tweejarige leeftijd naar school gaan. In België, dat is helemaal niet waar. De kinderopvang zit dan gewoon op school. Alleen vanaf twee jaar gaan ze dan een ander programma draaien. He, dus met andere woorden, ik heb dat zelfs echt... ministers van onderwijs woorden zeggen in het verleden. He, dus je moet altijd heel goed kijken wat er echt gebeurt in het buitenland. Mm -hmm. uh, en wij nemen die voorschoolse periode... waarin eigenlijk kinderen zich zeer bepalend en ook uh, voor een heel groot deel wat gaat om hersenontwikkeling zich ontwikkelen... die nemen wij naar mijn idee nog steeds niet serieus genoeg. Uh, en uh, ik, uh, ik, ik, ik verbaas me wel eens over die politieke keus... omdat daar natuurlijk gewoon toch een soort vreemde uh, uh, gedachte in zit. Aan de ene kant roep je werken, opleiden, economisch zelfstandig zijn. En aan de andere kant, wat even terug naar die moeder lang niet alle opa's en oma's wonen natuurlijk op 200 meter van de school. Nee, nee. Heel veel uh, kinderen wonen bijvoorbeeld in een grote stad... terwijl hun ouders misschien nog wel verder in het land wonen. En er zijn ouders overigens, die ken ik ook, hè, grote ouders... die echt anderhalf uur in de auto zitten op een bepaalde dag om dat te regelen. Maar dat wordt met het verkeer natuurlijk wel altijd ingewikkelder. Die open en oma is natuurlijk lang niet voor iedereen beschikbaar. Nee, dus het ik moet ook... je even onderbreken, want anders krijg ik ruzie met een collega van de NOS... want ja. die uh, moet zo meteen het nieuws lezen van drie uur. Daarna uh, praten we zeker verder over dit onderwerp, over die bezuinigingsverband en ook over uh, de wetenschappelijke onderzoeken... naar wat het beste is in de kinderopvang. Tot zo!